...verhaakt met het NOS Journaal. In het onderzoek naar het transportbedrijf Brinks is een verdachte opgepakt. Het is een Amsterdammer van 25. Hij werd vorige maand gearresteerd, maar in het belang van het onderzoek... ...heeft de politie het nu pas bekendgemaakt. Het bedrijf in Amsterdam-Zuidoost werd vorig jaar juni overvallen. De criminelen gebruikten explosieven en beschoten de politie met automatische wapens. In Eindhoven is een woning, in een woning een dode vrouw gevonden. De vier mannen die in het huis waren zijn aangehouden. Waar ze precies van worden verdacht is niet duidelijk. Ook is nog niet bekend waaraan de vrouw is overleden. Het huis ligt aan de Bosdijk in het noorden van Eindhoven. De Amerikaanse presidentskandidaat Mitt Romney heeft zijn belastinggegevens openbaar gemaakt. Over de afgelopen twee jaar betaalt hij ruim 6 miljoen dollar, wat neerkomt op zo'n 15%. En dat is veel minder dan Amerikanen in loondienst betalen, omdat inkomsten uit investeringen minder belast worden dan arbeid. Romney stond onder grote druk van zijn republikeinse rivaal Gingrich om zijn aangifte openbaar te maken. Binnenvaartschippers die al weken voor de sluis bij Eefde liggen krijgen compensatie, maakt minister Schultz van Hagen vandaag bekend. Begin deze maand viel een sluisduur in het Winterkanaal naar beneden waardoor de vaarweg niet gebruikt kan worden. Schultz wil voorkomen dat schippers en verladers in financiële problemen komen. Daarom kunnen ondernemers alvast compensatie krijgen en wordt hun claim later definitief beoordeeld. In Frankrijk heeft de Senaat gisteravond laat een wet goedgekeurd die het ontkennen van de Armeense genocide strafbaar stelt. Daarmee wekt Frankrijk de woede van Turkije. Turkije erkent dat er in 1915 veel Armeniërs zijn omgekomen, maar er zal geen sprake zijn van massamoord. In december ging de Franse Tweede Kamer al akkoord met de wet. Het is hier in het Noordoosten bui, verder droog en wat zon. Later meer bewolking en tegen de avond in het Zuidwesten wat regen. Het wordt 5 tot 7 graden. Morgen bewolkt en regenachtig en een graad of 6 dit was het en Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. De meeste files zijn niet langer dan gebruikelijk op dinsdag. Er staan files van 4 kilometer en langer op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Van Afrit Bunschoten 4 kilometer. De A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Culenborg en knooppunt Evedingen 5. A4 Den Haag-Amsterdam voor zoetewouden 5. Op de A4 richting Den Haag voor Zoeterwouden ook 5. A7 richting Amsterdam tussen Afrit A van Horen en Zaandam, 14 kilometer. A8 richting Amsterdam voor Knoop het Koenplein 4. A9 Alkmaar-Amstelveen voor Knoop het Raasdorp 8. Op de ring van Amsterdam de A10 Zuid voor knopend de Nieuwe Meer 4 kilometer. 1 rijstrook is daar dicht. De A12 Den Haag-Utrecht voor Reewijk 6. Op de A12 van Arnhem naar Utrecht voor Maarsbergen 6 kilometer. A15 Nijmegen richting Gorkum voor Geldermalsen 8. De A15 van Gorkum naar Rotterdam voor Hardingsveld-Triessendam 4. A28 zolle richting Amersfoort voor Leusden 6 kilometer. De N235 Purmerend richting Amsterdam voor Watergang 4. En de N247 Amsterdam-Horen is in beide richtingen dicht tussen Monnikendam en Volendam. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Tot zover de verkeersinformatie.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 De fout gaat in ieder geval op vol vermogen bij deze plaat uit 1984 alweer. Joorde Windjammer en Tossing en Turning met het uh, even na twee uur. Goedemiddag en welkom bij Zondag in Kennemerland. Deze zonnige zondagmiddag. Goedemiddag Albert-Jan en hallo luisteraars. Goedemiddag luisteraars en goedemiddag Rob. Ja, een zon overgoot, gasthuisplein. Drie uur live. Zik uh, uh, zeg ik altijd. Ik zeg altijd, ik zeg altijd Zandvoort in Kennemerland. Nee, je het je is uh, Zondag in Kennemeland. Zondag in Kennemeland. Goed. Nou, we ja. zijn er hè? drie uur lang. Drie uur lang. Uh, onze collega's zijn de hort op, dus vandaar dat wij uh, vandaag de hondeurs weer waar mogen, uh, waar mogen nemen. Nou, en uh, zoals u van ons gewend bent, hebben we er natuurlijk Rond de klok van half vier de evenementenagenda. Om half drie het weerbericht. Rond de klok van half vijf het dier van de week. En uh, rond de klok van kwart voor vijf het gedicht van de dag, zo wil ik het even noemen. En we hadden gisteren de cd-presentatie van zangeres Rodes. En zij woont ook in Zandvoort. En wij, hebben, uh, wij zijn zo vrij geweest een tekst van haar te bewerken, van die nieuwe cd van haar. En uh, dat wordt als, als gedicht van de dag. Zo meteen om kwart voor vijf. Uh, verder hebben we nog uh, de bioscoop, top 10. rond de klok van kwart voor vier. En we gaan Schakelen met Cherk de Blauw, want die is aanwezig bij de voetbalwedstrijd, uh, de uitwedstrijd van Bloemendaal. Die spelen uit tegen OG. Nou, hij zal ons straks gaan uitleggen waar OG voor staat. Uiteraard volgen wij ook de voetbal uh, tussen eredivisie en de tussenstanden. En uh, daarnaast natuurlijk veel uh, regionaal nieuws en uh, landelijk nieuws, wat ons opviel in de dagbladen en weekbladen. Dus ik zou zeggen, uh, genoeg reden om deze drie uur lekker naar de radio te blijven luisteren. En zoals we net de eredivisie wou het uh, in de gaten. We zullen eens even kijken. De wedstrijd die... Die om half 1 uh, is gestart En die is... We hebben het over Vitesse tegen NEC Dat is echt een derby Daar 0 tegen 1 Oeh, dat is echt een uh, Brabantse derby Nou, er komen nog wat uh, wedstrijden aan De wedstrijden die om half 3 zijn gestart Wat dacht je van AZ tegen Ajax Ja, dat wordt weer een thriller Oh, spannend Wij houden het voor u, allemaal voor u in de gaten FC Groningen, Albert Jan Ja, zo die Spellen tegen Heracles Amelo Karim Baggi Karim Baggi Karim jong En VVV Venlo speelt tegen Feyenoord Die wedstrijden gaan voor. We middag tussen 2 en 5 allemaal voor u in de gaten houden. Dat allemaal bij zondag in Kennemerland op CFM. Does anyone wanna go dance up on roof? anyone in the garden? anyone wanna go dancing in the anyone in the Does anyone wanna go dancing the wanna go in the anyone, the anyone in the Does anyone wanna go dance on the floor? All the time sequence is here now. Time goes fast. that boom boom in the air. Does anyone wanna, wanna go <laughs> again? Does anyone wanna go dance on the floor? Does anyone wanna go dancing in the dark again? Dan ook dat Zondag in Kennemeland hoor je El Giro met The Roof Garden. Wat gebeurt er op de sportvelden van Zuid-Kennemeland? Je, je blijft op de hoogte. En we gaan naar Tjerk voor de wedstrijd van vandaag. Goedemiddag Tjerk. Uh, goedemiddag uh, natuurlijk vanuit Haarlem-Noord. Waar uh, die wedstrijd uh, na de winterstop weer gespeeld wordt. Tussen uh, Ongergezellen en Bloemendaal. Uh, ja, het is natuurlijk de eerste wedstrijd na de winterstop. Ik ben benieuwd, natuurlijk hoe beide teams uit de winterstop gekomen zijn. Bloemendaal wat wel uh, wat krachtig door het kwartier, dat is de Joodkopter Rolf Bergman in en uh, uh en dan ga je geeft. Dat betekent dat... Kevin van de zijn. Ja, van die normaal... ...stuk in staat, Die is daar meer stuks in het eerste. Omdat hij daar raar voor doet. Het algemaakt heeft. Parallel. Zo. Het is echt de kans van Rob Om het te laten zien in de eerste. En dat is goed oud. Goed on. tal van Die is teruggehaald. Om een beetje routine achterin te hebben. In de eerste elftal, de eerste ontwacht. Maak je het helftal, normaal dus in de Velaag vastvelt. Dat toch bereid is om hier, de bloemen al heen te helpen om een beetje een routine achterin te houden natuurlijk. Want de sporten is natuurlijk voor elke trainer heel lastig om te vangen. We zijn natuurlijk reuze weer wat het gaat worden vandaag. De dus daar wat we al veroverd, maar die bal niet om laag En het staat een hele strakke wind vast in het veld. Dus het is gewoon heel lastig uh, spelen. Je hebt nooit windvoordeel. De wind gaat altijd uh, ja, van je over het uh, over het veld heen. Dus als je die ballen te hoog gaat spelen, dan, uh, dan waai ze gewoon. Uh, Helemaal weg, maar de verkeerde kant op. Het is dus ingooi in, in van Bloemen naar Antwerpen. OG, een andere zijde van het, van het zand. OG pakt hem op. speelt hem naar het midden. Helemaal achterin. Gaat die bal naar het middenveld. Dan tikt hem rustig door. Dan zal die bal naar buiten gaan. Die bal, gaat er buiten. Dan recht buiten toe. Is het Baaidi die ertussen wil komen. Markeus pakt hem goed over. Markeus kan die bal baal onderhouden. Strooven naar Dennis Koes. Dennis goed, verweert dan Kevin te bereiken. Devin moet er doorkoppen. Die kan er niet bij komen. Het is oké okay, die bal bezit, trouwens. Toch is Kevin heel erg lastig lastigbaar voor die laatste man van, van, van OG. Maar hij maakt een overtreding betekent uh, op de rand een, een, een vrije trap uh, voor O.G. De bal wordt klaargelegd. Kevin uh, grijpt even naar zijn voet. Het is de, de doelman die hem gaat nemen. De doelman van O.G. Tikt hem heel rustig naar de zijkant, eventjes. Zal die bal door de midden moeten gaan? Komt hij ook naar de snel van Jordaan, die hem goed overpakt die bal? Plaatsen we dan. Aan de Kevin. Kevin naar Houken de Jager. aan de rechterkant van het veld. Plaatsen ze naar Houken aan de rechterkant. Moet de schijnbeweging maken. Doet hij er ook? Krijgt een 1-2 man onderneem. Moet hem nog terug op plaatsen? Heeft die bal nog steeds in zijn voeten? Dan nog een halveegje te maken. Plaatsen we dan goed voor? Me? En dan is het Kevin die is bijgekomen. Het is dan... En het was de Beren die die bal goed inschoot. Maar de doelman van, uh, van uh, O.G. Revan Hurkmans die kon het net een handje ertussen krijgen en tikte hem zo over het lat. Heet. Goeie aanval van Woeverdag natuurlijk. Een goede rol voor Auken. Die is tussen 2-3 man door aan de rechterkant. Toch die bal goed uh, voor kon zetten. Het was uh, kern van de Zijs die op doortikte. En het was uh, Tim Beren die hem dus uh, ja, inschoot. Aan de linkerkant in hoekschop van Auken de gaat kijken hoe hij hem kan nemen. Moet even wachten tot zijn spits uh, klaar is van die deze aan het die staat nu over hem. Komt die bal? Komt die over de pot? En dan staat Deddes Koen, zie je moet komen. En die bal die gaat veel te hard door de wind. En uh, het is, betekent dat hij uitgaat En de overkant van het veld helemaal. Een uh, meter, uh, meter of twintig uh, van de hoekvlag af. Dat is OG die natuurlijk mag gaan ingooien. Aan de linkerkant van het veld gaat die bal naar het midden toe. Krijgt hem meteen druk van Bloedal op de bal. Bloedal probeert het vroeg terug te zetten, maar het is toch een OG die die bal ophoudt. Ga nu over de middellijn heen. Nog steeds is het aan de OG. Wil die bal goed oppakken? En dan moet daar een kerkman bij komen. Die is heel rustig in het doel. Gaat die bal al keurig op, heeft hem in zijn handen, gaat kijken waar hij mee kan spelen, Rond de rustig naar voren, ziet een Paal van dingen staan, die ziet hem wijzen, maar de bal gaat dan richting Kevin natuurlijk, die moet hem door gaan koppen, Kevin kopt hem ook door naar Baird, Baird, die pak je wel goed aan, moet het hem nog dan door plaatsen, plaats hem ook door, dan krijgt hem op zijn hand, en in de cirkel wordt het dan een vrije trap voor de OG, goeie, goede doorkopbal, wederom van Kevin van de zijde. en Baird probeert het goed hem goed om door te koppen, die bal om door te werken, Maar hij kreeg hem tegen zijn hand aan, vrije trap aan de rechterkant van de OG, wordt meteen die geplaatst. Dan moet er Robert Jansen bij komen. Robert Jansen pakt die bal op. En toch, Oké, wat wederom in bal zit. Komt Is Mark Neus op het markteus op een middenveld. Die die bal overheen pakt. En meteen aan de rechterkant plaatsen Sebastian Thomas. Sebastian Thomas stond op aan de rechterkant van het veld. Plaatsen Aukken de oude die Jagen. Nee, Melvin. Melvin kan niet houden, die bal. Betekent nu dat Sebastian Thomas weg is. En dat er een gaatje achterin is. Komt Oké. Heel snel eruit gecounterd. Moet Aukken de die Jagen. Moet er overheen denderen. Om die te gaan afstoppen. Bal aan de rechterkant van het veld. Zal nu gaan voorkomen. ik komt niet voor. Wordt aangeplaatst. En is daar nog steeds. Uh, Oké, maar die bal. Alleen je weer het af te pakken. Lukt hem ook niet. Is nog steeds oké okay, wat om de rondom gaan rondom uh, de cirkel. En nu helemaal naar de buitenkant van het linkerveld uh, plaats. Zal die bal uh, aan de linkerkant nog verder doorgetransporteerd worden. Hij moet doorgedekt worden. En dan is, dat daar, is het daar Robert robotje in die bal uh, uh, resolute achterkomt En dat betekent dat het gevaar even geweken is. En dat we een hoekschop krijgen voor de OG. Die gaan we nog even meenemen. Kijken of het gevaar is natuurlijk gaan opleveren. Voor het, koel, voor het doel van de uh, dame uh, Kerkman. De achterhoede is op zijn plek gezet door de Dat betekent Kevin van is achterin neergezet wordt, met zo'n lengte natuurlijk, om dus uh, ja, de lange mensen af te dekken van uh, onze gezellen. Het aan de rechterkant van het veld wordt klaargelegd. Krijgt ja, ze het zijn die genomen kan worden. OG okay, kruist goed voor het doel. En dan komt er een man vrij. Maar die komt er volledig verkeerd. En dat betekent dat we hier gespeeld hebben. Kleine negatieve nu. Terug. De club doet het 0 tegen 0. En tot zover, Cherek, vanaf het voetbalveld. Uiteraard komen we straks weer bij hem terug voor de wedstrijd die we vandaag de hele middag gaan volgen. Bij zondag in Kremland. OG tegen Bloemendaal. Daar hebben we het dan over. sta ...enige jaren geleden de crash op de Sofords Radio... ...met Everybody's Got to Learn Sometimes. Een waarheid als een koe. En een hele grote koe. Goed, ja, het zal u niet zijn ontgaan... ...want afgelopen vrijdag uh, was de brandweer... Uh... Is afgelopen vrijdagmiddag omstreeks half vijf groots uitgerukt. nadat er melding werd gemaakt van een brand in het Louis-Davids-carré in Zandvoort. De brand woedde in een toiletgroep in de parkeergarage onder de woningen. De flat werd ontruimd en de bewoners werden opgevangen in het raadhuis van de gemeente. Rond zes uur konden de bewoners weer naar hun woning terugkeren. Vermoedelijk is de brand aangestoken. De politie onderzoekt de zaak. De politie heeft uh, gistermiddag, dus zaterdagmiddag, een buurtonderzoek uitgevoerd. Daarnaast vraagt de politie getuigen te bellen met 0900-8844. 0908844. Rob Bossink was ter plaatse en sprak een van de geschrokken bewoonsters wij is er brand gesticht in de, beneden bij de toiletten. en ik werd uh, door mijn schoonzoon opgebeld. Hij even kijken, want die werkt bij de vrij Er is beneden bij jullie. Dus ik ga met de lift naar beneden. En uh, ik kwam niet, uh, niet meer naar boven. Ik werd uit de lift getrokken. En uh, nu staan we hier met z'n allen op de straat. De in... hele flat is leeg. Wat zegt u? Het flatgebouw is leeg nu. Het hele flatgebouw? is ontruimd en uh, ja er is een beetje paniek, maar de gemeente is zo uh, vriendelijk geweest om onze kopje koffie op het gemeentehuis aan te bieden. Op nou, een borrel. We wachten al. <middels> En we gaan naar check de bal. is eerste stand uh, 0-1 geworden voor Bloemendaal, dankzij Kevin van der Zes. Het was Tim die die bal optikte. Kreeg een vrije doortocht door het midden. Schoot goed op het doel, maar raakte de binnenkant van de paal. En die bal uh, kwam uh, terug. Het was Kevin van der Zijs, ja, die dus uh, dan uh, onmiddellijk meegelopen was. En die bal keurig intikte. En zodoende staat de stand hier 0-1 voor Bloemendaal in de 26e minuut. Het is half drie, dat betekent dat we gaan kijken wat het weer de komende dagen allemaal gaat doen. Omtien. Ja, vandaag is het uh, wat bewolkt en valt er van tijd op tijd buiige regen. Later op de dag is er ook ruimte voor de zon. De west- tot noordwestelijke wind waait krachtig tot hard en de temperatuur stijgt naar maximaal 8 graden. Vanavond en uh, maandagnacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en enkele opklaringen. Hier en daar valt een bui, maar over het algemeen is het droog. De wind waait vrij krachtig tot krachtig uit het noordwesten en de temperatuur daalt naar ongeveer 4 graden. Morgen schijnt geregeld de zon, maar er kan ook een enkele bui voorkomen. De noordwestelijke wind waait matig tot krachtig en de temperatuur stijgt naar maximaal 7 graden. Vanaf dinsdag schijnt regelmatig uh, geregeld de zon en blijft het droog. Maar woensdag en donderdag overheerst weer de bewolking en valt er periodiek regen. De wind waait uit het zuiden tot zuidwesten en de temperatuur komt dagelijks uit op een graad of 7. Oké, okay, nou het weer is te volgen op www.meteopagina.nl Dus kijk voor het actuele weerbericht op www.meteopagina.nl Zometeen om half drie, of het is inmiddels half drie, dus die wedstrijden gaan starten. AZ tegen Ajax, FC Groningen tegen Heracles Almelo en VVV Venlo tegen Feyenoord. De wedstrijd die vandaag al afgerond is, is Vitesse tegen NEC. En de eindstand daar 0 tegen 1. We'll In Genemeland. Je blijft op de hoogte! Je blijft op de hoogte. Gisteren bij Zonvoet op zaterdag draaide ik al Vader Friends van Ellen uh, Clark. Ditmaal This Ain't Gonna Work. Eveneens een uh, heerlijke plaat, Albert Jan. Ja, die is een, uh, nou, een gouden ouwe. Hè. Een gouden ouwe alweer, ja. klopt. Goed, eh. Uh... Het volgende bericht ligt alweer voor me. De Aztec Meden, het schip dat vrijdagochtend vroeg vastliep aan de kust van Heemskerk en Wijk aan Zee, is zaterdagmiddag eindelijk losgetrokken. Al twee dagen had een sleepbedrijf geprobeerd om het schip vlot te trekken, maar veel pogingen mislukten. Gisteren ontwikkelde het schip zich tot een ware attractie. Honderden mensen kwamen naar het strand om het schip van dichtbij te aanschouwen. De N197 en de Zeestraat richting Wijk aan Zee liepen vol met auto's. De politie en verkeersregelaars hadden dan ook de handen vol om het verkeer in goede banen te leiden. Uiteindelijk bleek zaterdagmiddag rond 5 uur nog een poging mogelijk. Dit keer met succes. Het schip is naar zee getrokken voor inspectie en vervolgens naar de haven van IJmuiden gesleept. Dus die is ook weer weg. Oké, okay, hij is weer voetzie. Uh, dus... <coughs> dus we hoeven er niet meer heen. We hoeven er niet meer heen. Oké, okay, gewoon lekker naar Salvoort komen. Hè. Hier is het ook uh, altijd gezellig. Een gezellige radio, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Wij zijn CfM, welkom en leuk dat je luistert. Maar de strasser komt voor OG. Het is Sebastian Thomas die je naar de deed om de spelen van OG af te stoppen. Je haalde hem onderuit in de stras En dat betekent natuurlijk een strassel en een geel voor Sebastian Thomas. Eerst was het wel in de 48, 38 minuut dat hij de bal die de binnenkant van de paal de binnenschoot had er een kans geweest, maar het is uh, O.G. die dus uh, klaar gaat uh, liggen om die strafschop uh, te gaan nemen. Uh, de man staat klaar, het scheidsrechter geeft een seintje dat die, uh, genomen, dat die genomen kan gaan worden. Het is aan Kerkman, uh, die is concentratiepak. Het scheidszitter zegt, de bal ligt niet goed en uh, het is uh, de nummer 4 van, uh, van O.G. die achter de bal staat. Nummers zijn slecht te zien van uh, O.G. Achter achterop shirtjes, dat is uh, moeilijk te zien, maar uh, volgens mij is het de uh, nummer 4, maar het zullen we zelf wel hier. komt er aan en dat ziet hem erin en dat betekent hier in de 41ste minuut, ...dat die stand hier 1-1 geworden is in die wedstrijd eigenlijk tegen de verhouding in. Noem dan, was beter, had de betere kansen. Maar ja, je moet ze wel maken, anders kijkt natuurlijk om je oren. Maar ja, 41ste minuut, nog steeds, stand natuurlijk 1 tegen 1. Helemaal goed uh, Albert-Jan, lekkere zondagmiddag muziek bij CFF Zandvoort. De zondag, in ken hem al en in de Buena Vista Social Club. En uiteraard, de single clocks. Nou ja, was er gisteren al bij Goedemorgen Zandvoort, dat programma vanuit Ho Hoogland, een hele discussie over dat, dat windmolenpark, hè, wat dan uh, aan de kust gaat verrijzen. Ja. Maar een ander energiebericht, uh, wat mij van de week opviel, was het volgende. Want uh, mensen die, uh, je hebt overdagstroom en je hebt nachtstromen. Dus overdag en nacht. Dus wat denk je dan? Nacht is goedkoper. Klopt. Nee, nee. Want consumenten met een dubbele meter zijn jaarlijks enkele tientjes duurder uit dan stroomgebruikers met een enkele meter. Nachtstroom is namelijk sinds kort daarmee duurder dan dagstroom. Hè? Ja, ja. Het heeft dan ook geen zin meer om uit kostenbesparing in de, de, de wasmachine, droger of vaatwasser s'nachts te laten draaien. De afgelopen jaren werd het voordeel al steeds kleiner. Inmiddels is de gemiddelde gebruiker van een dubbele meter zelfs. Dief van zijn eigen portemonnee. Energieproducenten introduceerden de dubbele meter in de jaren 60... ...omdat ze elke nacht, wanneer er weinig stroom werd verbruikt... ...noodgedwongen energiecentrales moesten uitschakelen. Kolen- en kerncentrales kunnen daar niet tegen. Inmiddels is de wereld wezenlijk veranderd. Kolen zijn peperduur geworden door de Chinese honger naar deze brandstof. Dus je nachtmeter... Uh... Laat hem we maar weer weghalen. Nou, we het is dan. goed dat je het meldt, want volgens mij hebben nog heel wat mensen zo'n uh, nachtmeter. En die laten s'nachts lekker uh, die wasmachine ja, die, die, die draaien. Die zijn de buren ook altijd blij mee, weet je wel, als je uh, in een flat woont of zo. Dus te denken van, dat is goedkoper uit zijn met een dubbele meter. Maar dus niet. M niet meer inmiddels. Gewoon mee stoppen dus. Ja. En gewoon uh, een normale meter uh, aanschaffen. Ja, of uh, loskoppelen, maar totdat de prijzen weer gaan zakken, dan kan je er weer een aanschaffen. We gaan eens dus even kijken naar de divisie. We nemen alle wedstrijden even door. De wedstrijden die vrijdag gespeeld uh, waren, of dat, dat was er Eentje in ieder geval. ADO, Den Haag, rode SC. Daar werd flink gescoord. Eindstand 3 tegen 3. Dan de wedstrijden van, uh, van uh, gisteren. De Graafschap tegen Heerenveen. Eindstand 0 tegen 2. Excelsior tegen NAC Breda. 3 tegen 0. FC Twente, RKC Waalwijk 5-0 voor FC Twente. En de nieuwe trainer die heeft uh, goed werk geleverd. Ja, die is net begonnen en iedereen is weer gelukkig. Iedereen is weer helemaal gelukkig. Dat komt allemaal door hem natuurlijk. Ja, Uiteraard. Uh, uiteraard. De wedstrijd die uh, vanmiddag om half 1 gestart is Vitesse tegen Nek, 0 tegen 1. En dan komt hier allemaal 0-0 op dit moment is de wedstrijden die om half 3 zijn gestart. Maar eentje wil ik het toch even uitlichten. Dat is uh, FC Groningen tegen Heracles Amelo want daar staat het 0 tegen 1. Nee, dat, dat, is, een vergissing. dat is een vergissing. Nee, nee, nee Albert-Jan. Nee, Albert oh. <lacht> dit wordt een zware uitzending volgens mij. Goed, we gaan door met de muziek bij Zondag in Kenneland. Hier is Sisi Pennis. And finally... bij deze deze plaats van Sissi Penniston en finally voor uh, collega Jos van Dam. Ja, zo ben ik dan ook alweer. <laughs> Zondag ik ken hem landse bijen tot aan uh, 5 uur vanmiddag. We hebben nog even een kort berichtje en daarna gaan we alweer over naar uh, het nieuws en weer van drie uur. Ja, opmerkelijk bericht uit de politiek Den Haag. Als het aan de partij voor de dieren ligt, bieden restaurants voortaan een doggybag aan. Maar de horeca is daar niet zo enthousiast over. Volgens de metro wil de partij eh, met de meeneemzakjes voor eten, dat blijft liggen, de voedselverspilling tegengaan. Maar Koninklijke Horeca Nederland heeft zijn bedenkingen. Als nou iemand ziek wordt van het eten dat hij later heeft opgewarmd, wie is er dan de schuldige? Ja, je ja. kan het natuurlijk ook gaan verzinnen, hè, die, die, die regels. Want in het buitenland is het al helemaal normaal. Want dan denk je het niet op en neem je gewoon een doggybag mee. Maar goed, er wordt voor de woordvoerde Vroeg zich dat af. Hij stelt dat koks de maaltijden klaarmaken voor directe consumptie. Tweede Kamerlid Esther Ouwehand van de Partij van de Dieren zegt dat het gewoon een kwestie is van gezond verstand gebruiken. Restaurateurs kunnen er desnoods een kaartje bij doen hoe het eten klaargemaakt dient te worden. Je geeft een pizza bezorger ook niet de schuld als je ziek wordt van een stukje pizza dat je later opeet. De partij hoopt op een cultuurverandering. Nou, ik hoop ook dat het erdoor komt, want het is, is vaak te veel eten. Nou, dan kan je er mooie, uh, zeker als je alleen woont, dus hartstikke handig, dan neem je wat mee. En dan heb je Dag nog ja Ik vind het toch wel een beetje apart hoor, gewoon. joh in het buitenland is het heel Dan zit je lekker in een restaurant te eten en liggen er nog een paar aardappels op je bord. Hup, haal we maar weer vanaf en uh, ja, in en... een zakje en mee naar huis. In het buitenland is het heel normaal. Ja, oké, okay, oké. Okay, nou, voor mij is het nog een klein beetje wennen, maar goed, wat niet is, kan nog komen, hè, zou ik zou zeggen. Door met de muziek bij Zondag in Kennemeland. Hier is Derek en de Domino's en Leila, de lange uitvoering.